Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil dat tanken volgend jaar goedkoper blijft. Nu is er een verlaging van de brandstofprijs die zou volgend jaar aflopen. Het kabinet wil er extra geld tegenaan gooien... om de prijs van benzine en diesel niet in één klap duurder te maken... Maar je kunt beter wat doen voor mensen die het moeilijk kunnen betalen, zegt deze hoogleraar. Dus als je begaan bent met de lage inkomens, richt dan ook daar het beleid op. En dan hoef je niet voor hoogleraren bijvoorbeeld uh, uh, de auto goedkoop te houden. Ja, later deze week neemt de Tweede Kamer een definitieve beslissing. Op Giro 6868 voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko is tot nu toe 6,2 miljoen euro binnengekomen. Het Rode Kruis zegt dat er constant vrachtwagens met noodhulpspullen naar het rampgebied... Vertrekken. De bewoners krijgen dekens, matrassen, kleding en eten. Honderden huizen zijn door de beving weggevaagd. Een supporter van FC Twente die racistische dingen naar Ajax-spits Brian Brobby riep... kan een landelijk stadionverbod krijgen van 20 jaar, zegt de KNVB. Het gebeurde gisteren na de wedstrijd tussen Twente en Ajax. De supporter is een jongen van 16. Naast het stadionverbod kan hij ook nog met de politie te maken krijgen... want Ajax heeft aangifte tegen hem gedaan. En deze zangeres is 225 miljoen dollar rijker geworden. Girls, Katy Perry heeft de rechten van haar muziek verkocht. Het gaat om vijf albums die ze tussen 2008 en 2020 maakte. Afgelopen tijd hebben meer artiesten hun muziekrechten verkocht, zoals Justin Bieber en Genesis. Experts zeggen dat artiesten dat vaak doen vanwege het geld, maar ook om gedoe te voorkomen na hun dood.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 dus even een klassieker erbij halen. Want uh, dat was wel heel fijn. Ja, leuk. Dank je. Het uh, is wel duidelijk hoorbaar dat er een uh, bakje koffie ergens uh, op tafel wordt uh, gezet. Uh, want uh, dat is altijd wel even handig om dat te doen. Ik zei, uh, we hadden een uh, klassieker. Uh, 2014 uh, was dit uh, voor mij toch eigenlijk best een van de singles van het jaar. Dat is uh, Halfway Station met uh, The Great Beyond. En We hebben ook vanavond een live optreden. want het is uh, weer twee weken geleden dat, uh, dat het voor het laatst was geweest. Heel leuk is uh, ook uh, de aanleiding. Eerst, uh, Bernard Hering, goedenavond. Goedenavond. Ja, Dank. want uh, zelf hing je ook al in de mailbox bij, uh, bij mij op een gegeven moment. Hè, van, uh, van, ik heb uh, een materiaal wat eventueel bruikbaar is voor het programma. Nou... Ik heb het het zitten luisteren, dat is het zeker. Dus, dus ja, dan, dan, is het, dan is het fijn om dat te mogen constateren. Maar dat was alweer een tijdje terug volgens mij, dat jij het bericht hebt gestuurd. Ja, nou, ik dacht dit is een goed idee. En uh, dankjewel dat ik hier mag zijn. Dat is ja. superleuk. Ja, dat, dat is één. En we gaan straks natuurlijk nog meer horen van wie is Bernard Hering onder andere. En twee, dat is een bekende, een wederzijdse bekende, maar is ook hier bijna stamgast. Die komt één keer in het jaar, behalve in 2022 is hij niet geweest. Want toen had hij het uh, druk met Hemingway, maar dat uh, gaat hij de komende tijd nog een keer krijgen. Jij kent hem ook, hij is PJM Bond. Zeker. Want uh, wat, uh, waar ken jij hem van? Ja, wij brengen allebei onze platen uit bij het uh, prachtige concerto. Mm -hmm. En uh, mm -hmm. dat is eigenlijk de connectie. Mm -hmm. En voor uh, mijn album release Show was ik uh, op zoek naar een te gekke pianist, toetsenist, die, uh, die mij kon uh, ondersteunen. En toen kwam je... uh, ik al heel snel bij uh, Paul Bond uit, oftewel uh, PM Bond. Ja. En uh, ja, dat was te gek, Het was tof dat ik het wilde doen. En, uh, we hebben veel plezier gehad, dus dat was heel leuk. Ja, uh, brakke grond heb je de release Show uh, gedaan. Nee, Betty Asfalt. Oh ja, Bertie Asfalt. Bert, Hartje Amsterdam. Betty Asfalt complex. Nou ja, goed. Uh, dat, uh, dat was uh, de, en toen, maar ik vond het wel leuk. Want vorige week uh, kwam er een aanleiding... Uh, dat we elkaar weer eens even tegenvonden. Maar in een aanloop uh, naar toe, uh, toen zei hij... Weet je wie je moet uitnodigen? Zei Paul tegen mij. Bernard Hering. Ik zeg, joh, ik, ik heb al een mailwisseling met hem gehad. Ga weg. Was, dus dat was een beetje was wel, wel grappig. Ja, dat wel dus liepen liepen we wel twee sporen uh, naast elkaar. Um, maar uh, ja, zijn werk is net een tikje anders. Het is een beetje uh, verhalend. Maar uh, jij uh, zit meer in de Americano hoek En hij wat meer in de richting van het folk gaat het eigenlijk op, toch? Denk ik. Ja. Of niet? Zie ik het verkeerd? Uh, ik weet het niet. Ik vind, ik vind dat ik ook wel folk maak eigenlijk. Met Amerikanen. Ik denk dat het wel Amerikaanse focus is, waardoor het Amerikaan wordt misschien. Ja, ja dat, dat zo kan ik het ook zo uh, noemen. Uh, ik heb het album al meerdere malen beluisterd, maar daar komen we zo op. Um, eerst al over jou. Want uh, ik heb even in een beetje in de bio zitten kijken. Maar je komt oorspronkelijk uit Zeeland. Uh, waar in Zeeland uh, ben jij eigenlijk groot geworden? Nou, tegen de Belgische grens in een klein ah, dorpje. Zeelanderen. -Zee uh, ja. Aardenburg ja. heet dat. Ja. En daar heb ik. Uh, Eerst een hele poos gewoon totdat ik dacht... nu is het tijd om te vertrekken. En toen ben ik uh, naar Amsterdam verhuisd. Ja. En uh, tegenwoordig woon ik in Haarlem. Ja, uh, hoe ben je dan in Haarlem uh, verzeild uh, geraakt? Uh? Ja, en, uh, toevalligheden, zullen we maar zeggen. Ja, oké. Okay. Ik nou, ging ooit dan de gekre. wereld rondreizen voor een langere periode. En toen kwam ik terug met mijn meisje. We waren op zoek naar een huis. Zijn goede vrienden van ons tegen, tegen ons van... <coughs> sorry. Ja. Ik heb nog een, uh, een huis in Haarlem waar je even kunt verblijven tijdelijk en zolang je op zoek gaat naar een huis. En toen vonden we het eigenlijk heel leuk. En we zijn sindsdien blijven plakken eigenlijk. Ja, um, en dat is nu zeven jaar geleden, denk ik. Dat oh, is alweer een lange tijd. Maar Halem, staat toch een beetje de, de, de boek als een muziekstad. Uh, wat merk jij uh, daar zelf uh, van? Nou, best wel wat. Want ja. ik, ik uh, ben regelmatig te vinden, ook in Café de Vijfhoek... Ja, Dat weet goed, goed ik. Daar ken ik veel uh, muzikanten. En daar komen veel muzikanten. En daar is ook uh, maandelijk zijn er ook wel muzieksessies en zo. Dat is allemaal heel kleinschalig. En dat mm. maakt het juist heel leuk. Dus iedereen kan even een gitaar pakken of even achter de piano gaan zitten en even een song doen die hij heeft geschreven. Dus heel toegankelijk en heel gezellig. Dus Open in, mic uh, karakter. Oh ja, een, be beetje. Ja, een ja. beetje wel. Ja. Ja. Ja. Is het dan ook zo dat, uh, dat, uh, dat je dan op een gegeven moment. Um, ja vertelt van hoe jij tegen muziek aankijkt van degene die daar uh, speelt en dat dat een beetje op een uh, leuke manier gaat, hè? want dat, uh, dat doet dan mee een beetje denken aan de songwriters guilds die er ook uh, zijn in plaatsen of is het gewoon alleen maar spelen en zien wat, uh, wat iemand ervan vindt of, uh, of iemand het leuk vindt of niet? Nou, er wordt natuurlijk ook al over gesproken en dat ja. is ook wel heel leuk als je met andere muzikanten bent, dan wordt er al snel over muziek gesproken, dus dat is ja. hier ook, uh, ook zeker het geval, dus ik vind het ook leuk om ja, ik vind het ook wel leuk om een mening te geven. Dus ja. ik, vind het ook altijd wel, ik kan het wel waarderen als andere mensen dat ook doen eigenlijk. Ja, um, dan dit album. Uh, volgens mij heb je ook in 2018 volgens mij ook nog een album uitgebracht. Of was, ja. was, dat, was dat de allereerste die je uitbracht? Nee, het allereerste wat ik uitbracht was een uh, EP op vinyl. Ja. In 2016 die had ik opgenomen met uh, Pablo en Luca van der Poel. Van de, de band de Wolf, Wolf ja. En uh, in de studio van Pablo in het keldertje in, uh, in Utrecht, aan het water. Ja. Dat was eigenlijk uh, het eerste wat ik echt heb uitgebracht. En zo ben ik ook bij Concerto gekomen. En hebben we samen de debuutplaat Pioneer Avenue uitgebracht in 2018 eigenlijk. Ja. Um, wat is het karakter van dat album, Pioneer Avenue? Ja, het is een heel ander album dat ik nu heb gemaakt. Het ja. is meer een bandplaat, in zekere zin. Ik, ik vond het heel tof om toen een, een plaat te maken. Waar, waar de liedjes echt in bandvorm uh, ja, ja. uitge, uitgebracht werden, zeg maar. Ja. En het is, het, is, het is ook een heel andere opgenomen plaat. Het is, het is, wat, het is wat meer. Hoe moet ik het zeggen? Amerikanen volk en een licht vleugje pop. Zo, ja, ja. dit, dit uh, heeft. Mijn nieuwe plaat heeft eigenlijk meer uh, rouwkarakter. Ja, denk ik. Ja, ja, dat, ja. uh, dat, dat haalt haal er wel heel sterk uit. Maar ja. uh, dat maakt ook wel een beetje uh, de sfeer uh, die, het, uh, die bij, bij het nieuwe album, uit, uh, bij het album hoort. Hè? Out of Thin Air heet die. Ja. Ja. Uh, hoe ben jij om uh, dat idee te gekomen om juist zoiets te gaan doen? Om deze stijl wat meer... Uh, nou, het, is, het is eigenlijk de, de manier hoe ik op twintig jaar liedjes schrijf. Ja. Aan de keukentafel en ook vaak optreed op die manier. En dat ligt eigenlijk heel dicht bij mijn natuur om op die manier muziek te maken. Dus het was eigenlijk een hele voor de hand liggende keuze om te zeggen oké, okay, maar we hebben nu die bandplaat gedaan. Dat wilde ik heel graag doen. Hm. Nu gaan we even terug naar de basis en we gaan gewoon muziek maken zoals ik dat eigenlijk altijd al doe. En ik vond het heel belangrijk om het live en analoog op te nemen. Dat ik heel puur muziek wilde opnemen. Gewoon echt de keerde waarheid wilde opnemen. Ja, ja. En, en dat is waarom we het zo op die manier hebben gedaan. Ja. Ja. Heb, je, heb je ook iets met het land zelf? Met Amerika zelf? Ja, ik vind het wel tof. Ja, ik heb een liedje op de plaats het Colorado. Dat, kom, dat is wel geschreven omdat ik met heel veel plezier door Colorado heb gereisd. Anders ja. had ik dat nooit gemaakt. Ja. En het is niet... Het is niet zozeer dat ik uh, die platen gemaakt met Amerika in het achterhoofd, maar wel met de gedachte van ik hou van de wereld rondreizen. Dus hmm. uh, dat veel meer eigenlijk, denk ik. Ja, dus, het is uh, een breder perspectief. Uh, ja, de, Amerika is meer, niet zozeer het land, maar meer de muziek die er vandaan komt. Waar, hmm. ik, uh, waar, ik, waar, ik, waar ik veel liefde voor heb, wat ik tof vind. Springsteen of Dylan, gewoon de helden uit de States die, die gewoon fantastisch zijn. Mm -hmm. En ook het hele in de dagen heb je ook genoeg te gekke muzikanten daar. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat het meer is eigenlijk. Dat, uh... Ja, uh, Bruce Springsteen, je noemt hem al. Uh, ja. Ja, dat is ook uh, iets waar, <laughs> dat vond ik ook wel leuk. Op een gegeven moment, uh, in het, uh, in, toen wij even elkaar belden voor, voordat we deze afspraak maakten. zei ik al, nou, hij doet mij hier en daar zelfs denken aan Bruce Springsteen op Nebraska. En wat denk je, wat de heer Bond zegt. Die zegt, uh, het doet mij denken aan, uh, aan uh, Bruce Springsteen in Nebraska. Ik zeg, nou dan heb ik het toch goed gehoord. Uh, dus ja, uh, zeg het ja. maar. Dus, ja. vind ik, dat vind ik wel zo opvallend, eerlijk gezegd. Ja. <laughs> ja, het is, ja, het is ook een beetje de manier van opnemen. Weet je, dat is ook gewoon... Ja, want, dat, uh, hoefde, want daar komen we eens even zo ja. op. Maar eerst uh, even over, uh, over Springsteen dan. Ja. Ja? ja, ik vind Springsteen fantastisch. Ik denk dat het... Uh, een grootheid is qua songwriting, qua mensen weten te inspireren met zijn muziek. Mm. Ja, een waanzinnige songwriter en ook fantastisch live trouwens. Ja. Dat, is gewoon, dat is gewoon een legend. Ja, maar heb je ook een beetje naar het verhaal hoe hij dat misschien heeft aangevlogen, Nebraska? Want dat, dat, dat, ja, dan kom je eigenlijk een beetje in de buurt van, van het verhaal met het opnemen, waar je ook al op. op... Ja, alleen Nebraska was eerlijk gezegd. Niet echt per se een inspiratiebron. Ik vind het gewoon een hele vette plaat. Alleen, ik wilde gewoon graag een analoog plaat opnemen, zoals dat vroeger ook gebeurde. En zoals hmm. eigenlijk in de jaren ja, 60, 70, heel veel platen zijn gemaakt van volk, Amerikanen, muzikanten die voor een microfoon gingen zitten en een plaat gingen maken. Dus ik wil ja. zeggen meer in de brede zin van, van die manier van muziek maken. Een beetje uh, in de traditie ja. van de grote Amerikaanse songwriters ala laat ik maar even een naam noemen, Jim Croce bijvoorbeeld. Ja, vind ik vind fantastisch. Ja, ja, ja, ja dat, dat, ik dat ik zeker, dat is ja. zeker iemand die ik veel heb geluisterd en ja, die, die is ontzettend goed. En dat is wel precies het sfeertje, ja. Ja, en dat, dat, uh, dat ja. vond ik dus ook, want ja. dat, ook dat haalde ik er toch al een beetje uit. Dat ja, nou, Jim Croce bent. had ook een bepaalde speer uh, in zijn werk en dat was ook weer wat ik bij jou ook uh, daarin terug hoorde, Overigens. De man is van uh, het jaartal 1943, is uh, 30 geworden in 1973. Dus het is alweer 50 jaar geleden dat, uh, dat deze man inmiddels ook al is overleden. Dus ja, ja we zitten in een, uh, wat dat betreft in een, uh, in een bijzonder jaar, 2023. En dan maak jij nog eens een, een, een, een plaats waarin al, dat, uh, al die sferen een beetje bij elkaar uh, aan het komen zijn. Ja, ja Jim ja. Croce is echt een goed voorbeeld. Um. Ja het is, is fantastische muziek. En ik, ik, ik wilde gewoon heel graag een plaat maken die... Uh... Je komt er gewoon uit bij het verleden. Weet je wat het is? Ja. Als je een analoge live plaat op wil nemen... Dat, dat doen niet zo heel veel mensen nee. meer tegenwoordig. Nee. Omdat je je kan je heel makkelijk conformeren... naar de makkelijkere manieren om het te doen. Hm. En dit is eigenlijk gewoon jezelf heel moeilijk maken. Ja, ja. Dus dat hoeft niet per se. Maar ik vond dit gewoon heel vet om het op deze manier te doen. Um, ja... Ja, nou goed, we gaan uh, zo dadelijk natuurlijk uh, nog, uh, nog meer van je horen. Dat doen we over uh, trouwens een minuut of acht, zo'n beetje. Uh, maar eerst uh, gaan we ook iemand uh, laten horen die uh, eveneens uh, de stijl Americana... maar dat is in iets wat uh, pittigere uh, uitvoeringen in dat, dat opzicht. Uh, we hebben hem hier ook uh, gehad in deze studio en uh, dat is Max Polman. En hij heeft uh, dit nummer Dance with the Devil ook op single uitgebracht.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 Uh, ze was wat uh, vorige week in de uitzending. En dat was ook wel leuk. Want de aanleiding is dat ze dus nieuw materiaal uh, heeft uitgebracht. Dat is dit nummer. Uh, dat nummer, dat nummer dat heet Cocaine Kisses. En uh, er zit ook nog iets anders aan vast. Uh, de popronde uh, die komt er ook aan. Uh, volgende week al. Uh, ik geloof zelfs, denk ik zelfs dit weekend al. Maar volgende week uh, sowieso. En dan is het uh, bij de Cornuiten zelfs van. Uh, podium 107 uh, hebben ze daar een hele zondag voor ingeruimd. En daar zit ook bijvoorbeeld een band die Marcus en ik kent. Namelijk Marion Charlie, de popronde. En Cloud Cuckoo, die komt naar Haarlem ook tijdens de popronde. Namelijk uh, spelen in de flapkan. En dat moet Bernard denk ik ook nog wel wat zeggen. Want het is ook een, uh, een, een etablissement uh, waar ook nog veelvuldig nog wel eens wat uh, muziek uh, te horen is. Live muziek, toch? Zeker. Ja. Uh, we, staan er, we zijn er klaar voor. Want uh, het eerste nummer uh, van het blokje van. Of ja, het eerste nummer van het blokje uh, van twee. Want, uh, want we hebben daarna in het volgende uur nog een blokje van twee. Het uh, eerste nummer, hij heeft het al een beetje gezegd. Het karakter van Amerika in Colorado. Want dat, daar gaat het nummer over. Dus ik zou zeggen, laten we maar horen. Hier is Colorado met Bernard Hering. Mornings or in the evenings after work, you don't have to feel lonely. I promise, if spring arrives early, drive down until you reach till you right To the first rays of light will melt down the snow on the wintry roads. Come and see me in Colorado, where the mountains meet the sky. We'll start a new life together Leaving the past behind Come and see me in Colorado Sure you'll find work down here Though I saved enough to see it through the year I work overtime on Thursdays so On the weekends the night we can catch you movie, I promise Baby, don't you worry We're wrenching until we find someplace nice Till the first autumn sky Will sparkle your eyes with its evening light Come and see me in Colorado Where the mountains kiss the sky We'll start a new life together leaving the past behind Come and see me in Colorado Lay your doubts and fears aside We'll start a new life together leaving old days behind Come and see me in Colorado Come and see me Come and see me Come and see me in Colorado Come and see me in Colorado Come en me Dat was hem Colorado. En één van de nummers die eigenlijk min of meer, dacht ik ook als single is, uitgebracht. Want uh, er zijn er ook een paar die ja, min of meer ook uh, via de streamingsdiensten toch nog uh, bereikbaar zijn. Maar als je het hele album wil hebben, wat let je? Ik zou zeggen, haal hem gewoon even bij een plaatselijke vinylboer. Dat, uh, volgens mij zou dat ook uh, dit weekend kunnen. Um, Kun je, bijvoorbeeld zelfs, kun je zelfs ook nog uh, in, in store optreden zien... bijvoorbeeld van Elephant in uh, Noordend. om maar even een platensraak in halem te noemen. Daar komen we straks nog wel even op. Uh, maar goed, uh, want het vinyl is altijd, uh, denk ik, het beste. En Bernard heeft dat ook uh, eigenlijk uh, net een beetje zitten vertellen... dat het een beetje een authentiek verhaal uh, is. Uh, de sfeer van de jaren 70. Nou, die hebben we net uh, bij Colorado gehoord... De tweede um, is nu in de maak en die gaan we nu horen en dat is Drive On, Drive On. Hmm. Down the road it takes a bend Like I did when I first saw you Diving naked in the creek Sound is a road where we greet each other Like we're still nineteen Pretend nothing happened in between You could choose to hit the brakes And Hear what I've got to say Drive on, drive on If you see me, I'll be waving, girl Down the dusty roads of Arlenville If you leave me waiting for too long In troubled dust, I will disappear Maybe the dive will feel cold Let me meet you wanna hold Warm blanket is all you need, perhaps a warm cup of tea Or you don't dare to dive at all You'll drive on, drive on If you see me, I'll be waving, girl Down the dusty roads of Arlenburg If you leave me waiting for too long in trouble dust I will disappear But if you stop to say hello Please roll down your window Makes talking more easy Maybe we feel how it used to be The times we talked for hours long Till you had to get back home Mine drove you down the dusty roads For the new morning arose. Drive on, drive on If you see me, I'll be waving, girl Down the dusty roads of Arlenville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 Ja, en het, uh, wat, wat, ja, dan betrap ik me er ergens uh, zelf een beetje op. Uh, want ik zit dan op een gegeven moment uh, een beetje verscholen achter uh, met, uh, dit beeldscherm, ogen dicht. En dan zie ik uh, zo voor me, alsof het in een, uh, in een kleine popzaal is, waarin Bernard dan gewoon inderdaad op een kruk uh, zit met de akoestische gitaar. En eigenlijk zijn morgens en ik dan de enige die klappen. Maar dan zit ik me voor te stellen: dan moet je eens meemaken als er 500 mensen dat zitten doen. Jij op zo'n kruk, akoestisch gitaar, en dan de laatste uh, uh, ja, toon van de gitaar valt stil. En dan op een gegeven moment een uitbundig applaus. Dat, dat is een beetje ook het karakter van, van een beetje van dat nummer. Uh, wat, ik, uh, wat ik in de beste jaren wel eens hoor van live-opnames van de grote. Amerikaanse songwriters die uh, Amerika heeft voortgebracht. Nou, daar hadden we het uh, net al een beetje over. Maar dat is een beetje het, uh, de sfeer die ik ook een beetje terug moest proeven uit uh, dit nummer van, van jou, net, Bernard. Dus. Dank je. Ja, Perfect. dus je bent er ook echt letterlijk in geslaagd om mm, dat geluid wat je, uh, wat je wilde overbrengen. Uh, ja, dat, dat breng je ook inderdaad over. Dus dat, dat is alleen maar een groot compliment over de manier waarop je de opname hebt uh, gemaakt. Dank je wel. Dus, ja, dus, dus dat. Uh, uh, maar we gaan uh, straks natuurlijk nog uh, meer van je horen. Eerst gaan we weer verder met uh, muziek, want uh, dat uh, is ook uh, waar dit uh, programma op uh, gebouwd is. Curiosity is uh, de, het uh, nieuwe materiaal, onder meer van Labashida. En uh, ze zijn bezig weer met een aantal optredens uh, in de maak uh, aan het doen. En een ervan zal, of een aantal zullen er ook uh, hier in Nederland uh, komen. Uh, Curiosity is van Blueprints. En. Ja, Curiosity is misschien wel een beetje heel kort. Uh, het is ook uh, kort maar krachtig dan gaan we iets uh, weer even sophisticated uh, uh, draaien nou dat moet, uh, dat moet Bernard zeker kennen want hij is uh, tenslotte uh, de sessiemuzikant van dienst geweest uh, tijdens uh, de avond dat hij daar heeft uh, gespeeld wij krijgen hem nog, op 19 oktober komt hij deze kant op en dan uh, gaat hij ook nummers horen van In Our Time maar eerst gaat hij die EP al uitgebracht uh, hier is PA en Bond met Big Two Hearted River Part 2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 Sabotage On oh, ourselves of a time. In february was dit. Uh, en dit was een van de singles die ze hebben afgehaald van het album Good Busy. Uh, bovendien over bezigheden buiten huis. Dat heeft Joshua Baumkarten uh, dus wel afgelopen zondag ook uh, gedaan. Het uh, was het, uh, eigenlijk min of meer het verhaal van de twee Joshua's. Want uh, de stem in de stad uh, werd mede ook uh, vormgegeven door die andere Joshua. Namelijk Joshua Nollet van Chef Special. Uh, maar uh, Joshua Baumgarten, uh, die we kennen van deze band... Uh, die uh, heeft het uh, de hele avond eigenlijk... Oh, uh, misschien ook een deel van de middag... Um, als een gastheer alles aan elkaar gepraat. De uh, Irrational Library onthouden mensen... want uh, dit is dus uh, de single uh, die eraf uh, gehaald is... van het album Good Busy. Huevas Rancheros. Keen ze, Bernard, de Irrational Library? Ja, zeker. Uh, Joshua was zo vriendelijk... om een vorige album release ook een onderdeel... Dus heeft hij nog spoken word gedaan en zo als ja, is hij goed in hoor. Ja, uh, ja dat is hij meestal in. Super toffe gast ook. Dus, uh, ja, ik heb hem ja. van de week nog even aan de telefoon gehad, omdat we nog even het een en ander moesten uh, recht breiden voor het, uh, het verhaal van hun in dit geval. Want zij hebben ook uh, materiaal uitgebracht. Dus nog niet eens zo gek lang geleden. Volgens mij is het nog uh, een week oud. Dus het zegt uh, genoeg. Weer even terug naar jouw album, want uh, er zit natuurlijk wel uh, het een en ander aan idee achter, want hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om juist de, dit op deze manier te gaan doen, deze, uh, dit album, Out of Thin Air? Nou, ik schreef de, de, de liedjes aan de keukentafel en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk ook hoe ik ze het graag wil horen, dus ja. ik wil eigenlijk... Heb je dan ook op dat moment een beeld meteen er ook bij, of niet? Bij hoe ik het opgenomen hebben? Nou nee, ja, maar goed, je bent dan bezig aan de keukentafel, maar als je aan het schrijven bent, dan kan ik me ook wel aan de indruk onttrekken... Dat je, of niet aan de indruk onttrekken... dat je dan ook een bepaald beeld hebt van hoe je het wil hebben. Uh, ontstaat daar dan meteen ook het idee? Ja, ja. Nou, uiteindelijk wel. Kijk, eerst ging ik alle liedjes schrijven aan de keukentafel, zeg maar. Mm -hmm. en, um, dat is een heerlijke plek en dan kan ik lekker mijn ding doen. Ja. En toen ik eenmaal alle liedjes had begon met de eerste liedjes te schrijven... in Colorado was eigenlijk de eerste waarvan ik dacht... oké, okay, dit moet op de plaat... En nu weet ik welke plaat ik wil gaan maken. Ik wil gewoon een plaat maken die live en analoog wordt opgenomen, dat dat heel puur is, en dan kom je een beetje in de buurt bij, alsof je aan de keukentafel zit als luister. Ja, ja, ja. En dat was wel een beetje het idee. Dat ik ja. denk van het zou wel tof zijn als je zoiets maakt dat mensen opzetten. dat je bijna naast op de bank zit, dat gevoel ja, ja, ja. een beetje probeert. Dat jij eigenlijk dat jij op het uh, daarnaast zit op de bank van de mensen. Uh, voor wie de muziek bedoeld is. Ja. Dat is een beetje de uh, gedachte erachter. Ja. Ja, dat is een hele mooie, mooie streven... om dat zo, uh, zo goed mogelijk te benaderen. Mm -hmm. en dan dan uh, hadden we het net over... want uh, op het album... aan de achterkant... waar alle, alle songs op uh, staan... er staat zo'n afbeelding... van zo'n zo uh, zo ouderwetse analoge uh, tape. Die, uh, ja, heb je er dan nog zo'n uh, liggen? Dat je, dat je denkt... nou, daar moest ik toch maar iets mee gaan doen? Zoiets? Nou, een goede vriend van me heeft een, uh, heeft een analoge studio in Amsterdam. Mm. En daar, uh, daar hebben we de plaat opgenomen. Hij heeft een fantastische A-track recorder die al inderdaad op de achterkant van, de, van het album staat. Ja. En uh, samen hebben we het opgenomen. Ik kwam met een uh, stapel liedjes aan. Ja. Hij zorgde dat het uh, fantastisch ging klinken in de analoge studio. En, ja. De, nou, ik heb wel de tapes nu thuis liggen. Dat is oh, wel dat wel. Want als je die tapes hebt, maar hoe speel je ze dan af? Heb je dan toch nog ergens iets van... Nou, dat apparatuur? is meer leuk om te hebben. Maar als ik het wil luisteren, zet ik de plaat op. Okay, dus, dat is uh, wel tof dat je uh, gewoon de originele tapes waar het op is genomen Ja, zet, uh, is nou hij heeft Concerto dus ook wel een beetje de, de reputatie om dat te doen. Immers, ze hebben ook een eigen winkel in de Utrechtse Straat in Amsterdam. Ja. Bij het Rembrandtplein, mensen. Dus uh, daar kun je ook terecht. Ze zijn ook regelmatig in-store optrainers. Dus, uh, maar uh, wordt, dat ook, uh, wordt dat ook een, beetje, ja, een beetje gepromoot in dat opzicht, of niet? Ja, ja zeker. Ik bedoel, uh, het Concerto is, is eigenlijk van het begin uh, heel betrokken geweest met het album. En ik heb van het begin ook echt gedeeld wat ik wilde gaan doen. En het vond ze heel tof. En toen hm. we weer samen gingen werken om deze plaats samen op de markt te brengen. Uh, ja gingen we er ook wel samen voor Om het zo goed mogelijk in de wereld te zetten Dus de dag na de album release vorige week Wanneer was het? Dat is al bijna twee weken geleden Ja, dus het uh, oh, ja, gaat, dus, dus dus gaat heel gaat, snel in uh, ja, nee, ja, september was ja, het ja, terug Volgens ja. mij ook uh. Ja, dus de, de, ja. toen heb ik ook uh, bij Concerto Een Instore gedaan uh, oh, ja. Ja, dat Dus was... Dat, dat was uh, hartstikke leuk en, uh, en daarna nog andere platenzaken Ook langs waren uh, ja. Dus ze helpen wel Nee, dat is heel fijn. Ja, eh, staan er dan op dat moment ook nog ergens optredens in platende winkels in, in het land? Ja, nou okay. ik heb er net vier gehad. Deventer, Apeldoorn, Amsterdam Ja, daar Amsterdam. zitten er toch wel een aantal. Hè? Dat weet ik. In ja. Deventer, Apeldoorn. Uh, ja, zeker. Ja. En we gaan er nog meer doen binnenkort. Ja. Ik ga nog in Hengelo spelen. In, uh, nog opnieuw bij uh, Concerto. Mm. Um, en ook uh, komen er nog... Uh, Optreden aan deze komende maanden. Dus we zijn nu alles aan het volplannen. en uh, ja, Het wordt hopelijk een uh, mooie winter. Je hoeft je in ieder geval niet te vervelen. Dat is één ding wat zeker is. Nee, nee, nee, nee, dat is niet het idee. Nou, <laughs> we, uh, we gaan op uh, richting het uh, nieuws van 9 uur, want we hebben nog uh, zo dadelijk nog een uur, uh, maar uh, over opnames uh, gesproken. In Haarlem uh, is het uh, slachthuis weer nieuw leven ingeblazen. Uh, het slachthuis Haarlem. Het zit in Haarlem-Oost... Het heet ook niets voor niets het slachthuis, want het uh, zit in de slachthuisbeurt. Uh, dat is een uh, culturele vrijplaats. En twee uh, leden die uh, wij van vroeger kenden, namelijk Nemesis zitten in deze band. En dan heb ik het over Higpie. Uh, en de opname hebben ze daar ook uh, gemaakt. En dat is deze opname, Something.